Twee uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Bij een explosie in een munitiedepot in Libië... zijn zeker veertig mensen omgekomen. Over het aantal gewonden en over de oorzaak is nog niets bekend. De ontploffing was in de buurt van de stad Saba in het zuiden van Libië. De explosie gebeurde tijdens een inbraak in het munitiedepot. Inbrekers zouden koper hebben willen stelen. Het Openbaar Ministerie gaat een feitenonderzoek doen naar mogelijke fraude... tijdens de gemeenteraadsverkiezing in Alphen aan de Rijn, twee weken geleden. Een man claimt in lokale media dat hij in Hazerswoude, Rijndijk... twee stemmen heeft uitgebracht. Een afwaardiging van Ajax heeft een bezoek gebracht aan de zwaargewonde supporter... die dinsdag in de arena van een tribune viel. Onder andere directeur Edwin van der Sar sprak in het ziekenhuis met familie van de man. In het supportershome van Ajax hebben hulpverleners en tientallen fans afgelopen avond gepraat over het ongeluk tijdens de wedstrijd tegen Barcelona. Er was ook een trauma-expert aanwezig om ooggetuigen bij te staan. Op verschillende plaatsen in Nederland hebben winkels vannacht hun deuren geopend voor de verkoop van een nieuwe spelcomputer, de PlayStation 4. Het is zeven jaar geleden dat Sony met een nieuwe PlayStation kwam. Een grote concurrent is de nieuwe Xbox One van Microsoft maar de lancering daarvan is uitgesteld tot volgend jaar. PSV heeft voor de zesde keer op rij een wedstrijd niet gewonnen. In de Europa League verloren de Eindhovenaren in Bulgarije... met 2-0 tegen Ludo Gorets. Ondanks de nederlaag blijft PSV tweede in de pool. AZ heeft zich al wel geplaatst voor die tweede ronde. De Alkmaarders wonnen met 2-0 van Maccabi Haifa. Het weer vannacht droog en enkele opklaringen. Smiddags regen en meer wind. Het wordt dan ongeveer 8 graden. Zaterdag een enkele bui en wat zon. Zondag bewolkt en droogt wordt dan 5 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Het is gewoon bijna december. Ja hoor, de laatste dagen van november alweer. Donkere dagen. Smiddags dan lijkt het al nacht. Maar pas na tweeën worden de vragen gesteld op Radio 1. De vragen die jij wil stellen tenminste. En dat gaat heel eenvoudig door te bellen naar 0800 1121 Of een mailtje te sturen naar nachtzuster. Twitteren, ook altijd de mogelijkheid via apenstaartje, nachtzuster... en er is een chat tijdens dit programma. Vinden we leuk als je daar een keer een kijkje komt nemen? Dat uh, kan via omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan staat er zo'n blokje links in beeld... waar uh, je ja, ook het woord chat vindt. Daar klik je op en dan kom je er vanzelf terecht. Facebook.com slash nachtzuster werkt ook. Daar is ook allerlei informatie te vinden. Maar mocht je nou rondlopen met een vraag... pak dan nu de telefoon drie minuten over twee... en bel naar 0800-1121.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 Nachtzusten, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht al ik de morgen? Nacht bij mm, <middels>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 Hallo Nachtjes. Met Astrid van Radio 1. Oh, leuk. Ik uh, kreeg een mailtje van je van de week. Ja. Waarin staat, uh, kunt u me wakker maken wanneer u, wanneer u met de show begint? Dat klopt, ja. We beginnen met de show. Oh, ja. Hartstikke bedankt. Ben je wakker? Ja hoor. Oké, okay, hartstikke goed. Veel plezier, hè? Ja, u ook. Niet stiekem verder slapen? Ja hoor. Oké, okay, heel goed. Doei. <laughs> Dag Peter. Dag. Nachtzuster, apenstaatje, omroepmax.nl. Als je ook om twee uur even gewekt wil worden voordat het programma begint, de Wekservers. Erik, goeienacht. Ja, je favoriete luisteraar uit Curaçao. Ik heb twee vragen. Ja. Uh, de eerste vraag is: waarom hebben, hebben albino's roodkleurige ogen? Ja. En de tweede vraag is: uh, waarom klink je door een telefoon de ene keer anders dan de andere keer? Ik zelf denk dat het aan een verbinding dan ligt. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik, ik weet niet of het ook echt zo is. Dat zijn ik... de twee vragen. Maar ik hoor, even kijken hoor. Uh, uh, de albino's, dan bedoel je echt mensen um, met zonder pigment. Dus met wit haar en, uh, en, ja, en, echt er, en ja, we hebben het over albinos. Ja. Dus die mensen die inderdaad geen pigment hebben. Maar hebben die echt rode ogen? Nou ja, ik ken iemand die albino is. En die ja. heeft echt grootkleurige ogen. Ja. Oké. Okay. Ik heb het alleen aan diegene nooit durft te vragen. Want ja, het is misschien nog een beetje gevoelig. Dus ja, je wil diegene die niet kwetsen. door te zeggen dat hij er uh, anders uitziet, misschien. Ja. Nou ja, dat is het inderdaad, ja. Ja. Hmm. Nee, ja, ik, uh, ik uh, uh, wist het niet, tenminste. Nee, ik, wist, ik wist niet dat het uh, altijd bij elkaar hoorden. Maar goed, rode ogen en waarom klink nou ja, je anders? Ik, ik weet niet of het bij elkaar hoort, alleen uh, het valt mij in ieder geval op dat, dat die persoon inderdaad echt gewoon een roodkleurige ogen heeft. Ja. En toen ben ik een ja. beetje gaan kijken naar andere albino's die je wel eens op televisie ziet, documentaires en dergelijke. En ook die andere mensen hebben ook een roodkleurige ogen. Ik zeg niet dat het iets typisch albino's is. Nee, ja, het zal uh, dan wel bijna. Uitlucht. Ja, ja. Maar je gaat het wel denken dat. En als het zo is, hoe komt dat? Ja. Nou ja, um, uh, 0800-1121. En waarom klink je anders door de telefoon? Ja, dat merk je natuurlijk wel. Uh, sowieso klinken alle luisteraars die bellen anders. Sommige klinken heel belabberd. Nee, ik, bedoel en sommige... meer van, ik bedoel meer van... Kijk, um, als ik van een vaste lijn bel... Ja. dan klinkt mijn stem, volgens degene die dat, uh, die dat dan hoort... klinkt dan weer anders dan wanneer ik bijvoorbeeld vanaf mobiel bel. Echt waar? Dat is de vraag van... waarom klinkt je stem door... De ene telefoonverbinding anders dan de andere. Want ja. volgens mij is het zo, je belt naar een nummer. Hmm. In dit geval uh, naar jullie. Ja. Als ik vanaf mobiel bel, dan klinkt mijn stem iets anders dan wanneer ik bijvoorbeeld van een vaste lijn bel. Dus hoe zit dat? Hoe komt dat? Ja, maar de, ja, ik bedoel dus te zeggen, de ene vaste lijn klinkt ook heel anders dan de andere vaste lijn. Ja, de vraag is dus, ja. hoe komt dat? 0800 1121, dankjewel hè. Alsjeblieft. Goedenavond. Um, ja, inderdaad. Ja, <laughs> nog ik even. Dacht, inderdaad. Ja. Nog even, ik ga het echt onthouden. Fijne avond nog, dag Erik. Hoi, hoi. Hoi. Martin, goeienacht. Ja, goeienacht, Astrid. Hi. Uh, ook een vraag voor jou en de luisteraars. Uh, ik luister naar uh, latin muziek vaak. En dan hoor je daardoor een, uh, een beetje een. Uh, ja, om het maar te omschrijven, een wieperig-achtig geluid uh, van een instrument uh, waarvan ik de naam niet ken. En Jack uh, was benieuwd of mensen misschien uh, wisten welk instrument dat is. Het uh, gaat puur om de zoek toch naar een bepaald geluid. Uh, ja. instrument. Hoe klinkt dat um, instrument ja. ongeveer, Martin? Nou, ik was net bezig om even een stukje erbij te pakken. Heel verstandig. Als ik het wel even luister. Het is geloof ik, begin van klaar met dat... Het... Zo'n geluidje. Het is een beetje een geluid alsof er een, uh, ja, een zeem over een ruit heen gaat, zullen we zeggen. komt hij hoor. Even kijken Als het goed is. dan gaan we alles zullen... uh, even zien. Uh, Als ja, het goed is, wordt wel wat muziek. En dan begint daarna gelijk dat geluidje. Als oh, ook iets dichter bij de speaker. Wat is nog de intro dan? Ja, voilà. Dat wiep, wiep, wiep. Diep, wiep wiep wiep, Dat zou we zeggen. Ja. Ja, ik hoor nu een twiep, twiep, twiep, hoor ik. Ja, een beetje dat wiepige geluid. En dat zit wel in meer uh, ja, Zuid-Amerikaanse muziek voornamelijk. Het klinkt een beetje ja, als een... een, een uh, ja, een zeem over een ruit, een beetje een droge zeem. Dat wiep, wiep, wiep, zal ik maar zeggen. Dat, uh, ja, is een, wat voor instrument is dat? Dat is eigenlijk de vraag. Dus zoek je ook niet op Google op, hè? Nee, zie je, het is het Google zo'n lastig instrument dat klinkt als uh, zeem over een uh, ruit. Ja, <laughs> ja, die ja, voilà. ja. doet het ook niet. Dus. Kun je nog één keer een poging wagen om hem te laten horen? Ja, zo kunnen we even een klein stukje terug. Anders ik waarschijnlijk weer in die intro, dan ik iets verder zetten. Ligt het een beetje te horen is. Ja. Is het niet gewoon een stem? Ja, is het hoge geluid is. Ja, is zo Hallo. Ja, ik zit even te. Ik zit in mijn hoofd, uh, want ik moet natuurlijk straks om drie uur. Als de antwoord nog niet gegeven is, moet ik zeggen van. En Martin, die had de vraag hoe dat, wat, uh, welke, welke. Uh, Instrument het geluid wiet wiet wiet wiet wiet wiet, wiet ja, voortbrengt. Voilà. Weet, nou, wiet, wiet. ik kom, uh, ja, ik kom goed. Beetje, ik ja. moet zeggen, ik kom behoorlijk in de buurt. Wiet-wiet-wiet. Nou, 0,800. Ja, het is een beetje scratch geluiden. geluid. Uh. Het is allemaal onder percussie ah, ja. van. Uh. Ik denk ja. dat wel mensen het als het weten, dat het moet bekend zijn dus. ja. 0800. Het moeilijk is misschien nog om te 1, spelen, 1, 2, 1. spelen of zoiets. Zeg het nog, of ja. het moeilijk is om te spelen. Dat komt ja, of, er ook nog bij. Als ja. iemand aan de lijn is die het weet, misschien of de speelt, of gewoon die doet wat informatie over kan vertellen. Doei, doei, doei, doei, doei, doei. Het is zelf wel heel grappig, aanstekelijk geluid uit. Ja. Doe, 0, ik hoor heel veel, uh, wat ik zeg, Latin Braziliaanse en Zuid-Amerikaanse muziek hoor je het heel veel. Dus. Ik doe mijn best, Martin. Dankjewel. Ja, dat zal leuk zijn. Ja, oké. Okay. Hoi. Ja, oké. Okay, hoi, hoi. 0-800-1121. Meneer de Jonge. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ik uh, vond het uh, liedje van uh, Nachtzuster vond ik prachtig. Ja. Oh, dat Die vond een... ik echt leuk om het te horen hoor. Ja, ik denk ik draai hem een keer, want het is zo toepasselijk. Ja, dat vond ik echt uh, toespraak. Hoe, hoe is je naam? Uh, de, ik ben de Nachtzuster. Ja, wat is de naam van nu? Astrid. Astrid. Daniel de Jonge spreekt u. Dag, Daniel de Jonge. Goedenacht. Ik, uh, ik, ik, ik wil het volgende. Ik bel uh, over uh, ik moet een paar uur, zes uur uh, er weer uit. Ja. Ik heb uh, drukke periodes en ik slijp af. loop een hele een paar maanden. Ik woon in een woongroep en uh, ik woon op stijf, stijf, woon ik. Ja. ja. En uh, ik heb uh, goede uh, mensen. Ik heb uh, familie net uh, verjaardag gisteren gehad van mijn moeder. Ja, gefeliciteerd hè, met je moeder. Dank u wel. Ja. En woont uh, u goed? Nou ja. Wel duidelijk? Ja. Ja, beter dan het gestoor? Ja. Ja, precies. Ik hoop dat het met het regen wel een beetje weggaat ja. vandaag. Ja, ja. maar dus we willen wel een uh, neerslag hebben, hè? heb ik gehoord. Ja, het wordt ook kouder, hè? Alhoewel het nu wel ja. meevalt. Ja. ja, maar toch kouder blijft het, hè? Ja, het blijft koud in vergelijking met als het warmer is. Maar het is, het is wel eens kouder geweest dan dit. Ja, precies. Ja. Het is ook koud hebben we het nog nooit gehad. Hou je wel hoor. Ja? Ja, we hebben het nog wel eens zelfs kouder gehad. Ja, nog kouder? Ja, het vriest nog niet, maar hè? Ik is nog niet geboren, hè? No? Nee, ik... dat, dat zou kunnen. Ik ben van 81, dus... Uh, oh, ik... nee, dan is het nog nooit koud geweest. Nee, hè? Nee. Zeg, Daniel. Ja? Ik vond het gezellig. Vond je het gezellig? Ja. Moet je nog... Wil je dat ik nog een keer bel? Nou, nee, ik geloof dat we het nu wel uh, kunnen afronden gewoon. Ja? Ja? Oké, okay, Asit. Yes, Dag, Daniel. Avond. Ja, hetzelfde. Dag. Dank u wel. Dag. 0800 1121. Mark. Hallo, Astrid. Hallo, Mark. Ik wou even tegen Daniel zeggen dat het in 97 ook heel duidelijk <laughs> is. Want het was de Elftedentocht. Was hij 16, dus dat heeft Wijsneus. hij gemaakt. Dus uh, ja, moest ik even zeggen. Vond ja, is 97, hè? Uh, ja, 7, ik weet het nog precies, er zit een heel verhaal aan. Maar daar ga ik niet mee vermoeien. Oh. Maar het was wel grappig. <laughs> um, ik heb een uh, hele serieuze vraag. Ja. En uh, ik hoop dat iemand echt is met een antwoord. Als je naar een specialist gaat. En de huisarts die geeft, geeft, stuurt dan een dossier, dossier door naar de betreffende specialist. Staat er dan alles in of alleen maar wat voor die specialist van belang is? Ja. Tegenwoordig met die dossiers en toestanden, ja, je weet het vaak niet. Ik heb laatst ook nog weer rare verhalen gehoord van, uh, dat er in één keer van mensen iets bekend werd op een manier wat niet prettig was. Maar ja, ik, ik kijk heel vaak, uh, kijk ik House, dit is die televisieserie over een dokter die dan bizarre ziektes opspoort, of bizarre aandoeningen. Mm. En dan denk je van ja... is als gênante de... lijven, maar dan niet Amerikaans? Nee, nee, nee, nee. Het is een dramaserie, Een hele goede ook. Maar um, uh, nee, het is gewoon altijd... Het verloopt ook altijd precies hetzelfde. Aan het begin van de uitzending is heel, iemand heel ziek... en dan denken ze dat hij uh, een bepaalde aandoening heeft... en dan gaan ze hem proberen beter te maken. En dan wordt hij nog veel zieker. En als hij dan bijna dood is, dan uh, bedenken ze opeens... wat het nou eigenlijk echt kan zijn. En dan is het meestal iets heel bijzonders. goed met een erbij. Het gaat echt ergens naartoe, dit verhaal. Maar... Uh, Um, uh, in, de, in dat hele verhaal is altijd de reden dat iemand ziek geworden is. is dan, dan denk je aan het begin van de uitzending... Ja, waarom moeten we nou weten dat die persoon vijf jaar geleden luizen heeft gehad... maar dan blijkt er dan toch weer mee te maken te hebben... Dus ik, ik, ik gok me. ik weet het niet. Maar ik kan me voorstellen dat de huisarts jouw hele dossier naar de specialist stuurt. Want die denk, nu denk je nog van, ja, wat, wat moet de... Uh... Ik neem even een voorbeeld. Je hebt bepaalde andere aandoeningen. Ja. En je gaat naar een oorarts. Ja, maar dan zit je bij de oorarts en dan denk je, waarom moet die nou weten... dat ik in, in 95, nee, 97, toen, toen het zo koud was, een ingegroeide teenagel had... Ja, maar je hebt ook wel zwaardere ziektes natuurlijk. Ja, maar ja. het kan uiteindelijk toch weer met elkaar te maken hebben. En sterker ik, nog... Ik, ik, ik, ik meen me te herinneren dat er rechten zijn op dat punt. Maar ik kan me ook voorstellen dat het de laatste jaren versoepeld is... en met al die dossier... Uh, hoe heet dat? Elektronisch dossier en hoe heet dat allemaal? Elektronisch patiëntdossier wat er wel niet doorheen is gekomen. Op een gegeven moment weet je het allemaal niet meer precies... Ik zou graag uh, iemand die echt uh, van de hoed en de rand weet. En die mensen zijn ja. er natuurlijk. 0800-1121. Ik doe mijn best, Mark. Oké, okay, dat altijd. Hoi. 0800-1121. Dus Marjan? Ja, Hart, ik wil jou oh. even vragen wat nou collectief is... en wat individueel. Ja. Hallo. Hallo. <laughs> Nou, het gaat mij eigenlijk om het vorige programma in Kazeluna. Dat dacht ik al, dat dat met elkaar te ja, maken ja, zou Ja, Ja, ja, ja. En dat ging dus over de, de, de woningcorporaties. En ik ben daar niet blij mee. Met de woningcorporaties niet? Nee, ik heb uh, 2,5 jaar geleden... Of misschien is het anderhalf jaar... Nou, het zal twee jaar geleden zijn. Mijn buurvrouw die had dus... Een moederhaard in de huiskamer en die werd... Een moeder ja, oh, moederhaard? een moederhaard. Oh, ja. Een ja. moederhaard. Ja, in de huiskamer. Het is een verwarming ja. die staat in je huiskamer en die werd afgekeurd. Ja. Ja? Ja. En zij kreeg dan een nieuwe verwarming. En dat was collectief. En ze kreeg 95 euro woonlasten boven haar huurverhoging dan. Ja? Mm -hmm. En ik krijg dus over 14 dagen krijg ik dus ook een HR-ketel. Dat heeft zij dus inmiddels ook gehad. En ik krijg 75 cent per maand verhoging. Ja. Nou, dat vind ik heel onterecht. Dus voor mij... Ik, ja, ik kom niet voor mezelf op, maar voor mijn medemensen... die dat dus ook hebben. En die dan... Ja, ik, ik vind dat heel onterecht. Ja, collectief of individueel? Zij is individueel, is ze dus aangeslagen voor 9,95 euro per maand. Ja. En ik word dus collectief, krijg ik 75 eurocent per maand. Nou, dat vind ik onterecht. Ja, Terwijl die moederhaard van de woningbouw is... Ja. Jan, die kon niet meer gerepareerd worden... omdat er asbest en weet ik van wat rot zo zat. Ja. En nou, ik, ik, ik, daar kan ik gewoon niet bij. Nee. Nou, Marjan... Begrijp je wat ik bedoel? Nee, maar ik hoop dat er iemand is die het wel begrijpt... en belt naar 0800 Ja, Het nou ja, collectief 1121. is natuurlijk dat je het met elkaar doet. Ja. Maar zij is dus... Op dat moment dat haar moeder haar het niet meer deed, individueel. Ja, maar Marian. Oh. Ja. wil je nou weten wat het verschil tussen collectief en individueel is? Ja, of wil je, je weten hoe het dus kan dat er, er wel, maar ik, vind, ge... ik vind het gewoon heel onterecht. Ja, ja, precies. Dus dat is geen vraag, dat is een melding. Nou ja, misschien is dat een melding, maar ja. ik geloof dat iedereen ze even zijn oren open moet doen. Ja, ja. En nou het, dat lukt. Het is niet voor mezelf, maar het is voor mijn medemens. Ja. Want 0, er zijn er meer. 0800-1121, ja? eigenlijk? Ja, liever. Ja. <laughs> Dank je voor Goeien het luisteren. Goeienacht, hè. Ja, dag. Ja, Oké. Okay. Dag. Phil. Nou, kijk aan, Astrid. Hallo. Goeienacht. Hi. En um, vervelend voor me, je hebt je radio nog aanstaan, uh, Phil. Oké, okay, ik zal... Ik vind het wel ja, gezellig, alsof we op de kermis zijn. En nu winnen met de hully-hully. Oh, nee. oh, Wacht even, ik moet even een ja. andere oor doen. O, ja. um, ik kom even terug naar de vraag over die... Uh, ja, dat, dat muziekgedoe. Ik denk, Mark of Daniel, nou raak ik ook de kluts kwijt. Want uh, nou gaat het heel snel, hè? Met de ja. salsa. Martin. Ja, ik denk dat het antwoord... Is het niet een synthesizer, wat die ertussen door hoort? Zou je eigenlijk ja. gewoon denken, hè? Nou, ik denk quadrafonie. Dan, uh, dan kun je de synthesizers heel goed horen. Ja. Ja. En uh, ja, dan krijg je het verschil te horen. Maar we, ja, wat hij te horen krijgt, dat valt een beetje lastig. Maar um, help me maar een beetje. Ja. Een synthesizer. Ja, het zou ja. zomaar kunnen. Ja, dat, dat is volgens mij... Uh, ja. ja, dat geeft wel een redelijk antwoord... Ik weet het niet. Ik nee. ben niet zo heel muzikaal uh, onderlegd. Maar ik denk wel dat je die kant op moet gaan denken. Ik geef maar een hint. En uh, misschien kan iemand mij aanvullen. Ja, ik zit, ik, sorry Phil, ik ben afgeleid. Want ik zit even te denken of ik een ja, plaatje ik word ook kan bedenken. Ik afgeleid. Door, het door wie dan? Uh, nou, door vriend Thijs natuurlijk. Oh ja. Ja, ja, ja die ja. zitten weer doorheen te praten. Hè. Nou, dat valt nog mee te snurken, kun je beter zeggen. Echt waar? Uh, lekker. Nou ja. nou ja, hij vindt het wel leuk. Nee, maar volgens mij synthesize ze wel het antwoord. Daniel of Mark stelde die vraag. Daniel, denk ik. Ja, je kunt, daar kun je wel volhouden, maar het was echt Martin hoor. Martin, oké. Okay. <laughs> nou. Ja, al die namen ook. Is ook zo. Ja, oké. Okay. Um, maar ik snap iets. Want kijk, hè, dan krijg je het geluid door vier boksen. Want ik weet er toch wel iets van. En uh, ja, dan krijg je. Toch een soort onderscheid. nog? Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Toch een soort onderscheid in hoe je de muziek ontvangt, lijkt mij. Je krijgt uh, dus de muziekinstrumenten aan de ene kant goed door. Ja. En aan de andere kant krijg je de stemmen door. Ja, en dan kom je op derde en vierde box. Oh. Ja, dat is kwadrafoenis. Goh. En toch synthesizers. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ik, ik... ja, maar het is een beetje voor je tijd, denk ik hoor. Een dat beetje. Nou maar ja. ik, ik, synthesizer associeer ik gewoon niet met tweep, tweep, tweep, tweep, Ja, twiep, maar ja dat, twiep, Dan moet je per twiep. box gaan afluisteren en dan moet horen. Dan wordt dat onderscheiden. Ja. En dan, ja, dan krijg je dat op een aparte manier naar binnen. Dat, dat is quadrafonie. Oké. Okay. Dat is het antwoord. Dankjewel, Phil. Graag gedaan, Astrid. Fijne nacht. Goeiedag. Doeg. Goed hè Thijs, als die wakker is. Hij um, nou, is nog steeds aan het snurken. Ja, doe morgen maar. Is goed. Nou, laten we maar lekker. Okay. Doei. Okay, dag. Doeg. State of Orleans, stad van OMD, oftewel Orkest of Manoeuvres in the Dark. En dat is, uh, ja, ik moest eraan denken vanwege die synthesizer muziek. Dat, dat, dat, dat, dat, ja, luisterend naar het verhaal van Phil dacht ik misschien dat ze dat bedoelt. Maar de vraag oorspronkelijk van Martin was dat in veel salsa-platen een geluidje zit. Dat een beetje iets weg heeft van een zeem die over een nat raam wordt heen en weer gezwiept. En dat geluidje, hij wil graag weten door welk instrument dat wordt veroorzaakt. Tweep, tweeep! Dat is een beetje, een beetje wat we hoorden. 0800-1121, als uh, iemand dat toevallig weet. Nico? Goedemorgen. Hallo, zeg het eens. Zo, uh, ik heb even een vraagje nog over verleden week voordat ik verder ga met mijn eigen vraag. Is er nog antwoord gekomen op uh, die eieren die op kop in de dozen lagen? Ja, zeker, ja zeker. Nou, ja, want ik heb het programma niet af kunnen luisteren, helaas. Oh ja, nou ja, in, in principe kom ik nooit terug op dingen van vorige week... want dan moet ik een administratie bij uh, gaan houden moet... waar je u tegen zegt. Maar um, uh, ik weet wel, maar of dat nou een kwestie van oorzaak of gevolg was... dat weet ik niet meer, maar in ieder geval is het doosje er zo opgebouwd. daar zitten een soort piramidetjes in. Dus als je daar een ei tussen zet, is het logisch dat je die met de smalle kant naar beneden zet want dan zet je hem zeg maar tussen de tussen piramidetjes. Oké. Okay. En, en, en daar kwam I nog bij, ja, ho, wacht, daar kwam nog bij dat als het ei van boven breder is en dus met de smalle kant naar beneden in het doosje staat, dat er een grote luchtoppervlakje ontstaat, waardoor of het ei beter goed bleef of zo, ik geloof dat dat het was ik dacht eigenlijk dat het met machinaal impact te maken had. Dat de bovenkant is rond, want die dingen worden allemaal met een zuignapje gepakt. Maar ik kijk uh, nog eens een keer naar het klokhuis. Ja. Dat is een mooi actief programma en daar zie je de, de zulke dingen dus gebeuren. Ja, nou, dat, dat heb ik niet meegekregen. Maar er was wel nog een stroming die, er, uh, die het erover had dat, uh, dat het dooien dan goed in het midden bleef. Als je ja. ze onder, ondersteboven bewaarde. Nou ook het. Ja. Maar ik heb een andere, tenminste een vraag over een wederdaal. Ik hoorde net over een uh, albino. Ja. Uh, Rooie ogen. Maar een, iemand met rood haar, is, is dat ook, want volgens mij is dat maar genetisch bepaald. Hoor. Ja. Dat is ook met rood haar, want zoveel rood haar heb je dan ook niet op de wereld. Wat is nou je vraag? Nou, hoe dat komt, dat rood haar... Hoe, dus dat uh, genetisch bepaalt hoe, hoe dat mensen aan rood haar komen. Ja, je kan het ook verven natuurlijk. <laughs> ja, of zoals Herman Vinker zegt, als ik toch zulk rood haar had, liet ik het mooi verven. maar, ja, maar <laughs> Nee, maar, maar, maar uh, de vraag hoe komen mensen aan rood haar? Ja, dan kun je ook zeggen hoe komen mensen aan zwart haar? Hoe komen mensen aan blond haar, toch? Ja, maar dat, dat blond en zwart en bruin, dat is gewoon naar mijn gevoel standaardkleur. En rood? En rood, beetje, en rood vind ik een beetje buitensporig. Ja, ja. En waarom hebben mensen wel rood haar en geen blauw haar? Ja, of groen. Ja. Oh, dat Heel. was Herman Vinkers. Als ik groen haar had, liet ik het mooi verven. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Die, weet, die weet het ook wel te stellen, hoor. Daar gaat het niet om. Ja. 0800 1121. Ik ga op zoek, Nico. Is goed, bedankt. Rij voorzichtig. Dankjewel. Hoi. Jennifer. Ja, goedenavond. Hallo. Um, ik dacht, ik reageer maar heel even over die, op die manier die uh, wat wilde weten over huisartsenbrieven. Ah, fijn. Ja. Ik krijg zelf altijd huisartsenbrieven omdat ik zelf uh, in het ziekenhuis werk als specialist. Mm -hmm. En dan is het gewoon zo, de huisarts mag eigenlijk gewoon... In principe zijn er geen restricties. En volgens mij uh, ik krijg alles wat ik wil weten over een patiënt die naar mij toekomt. Mm -hmm. Uh, die waarvan ik acht dat het zinvol is, ja dat krijg ik te weten. Maar meestal geven ze een soort samenvatting. Alles is tegenwoordig elektronisch. dan geven ze een soort samenvatting van alles. En als je niet tevreden bent met alle informatie, dan bel je nog eens. En dan moeten ze die pers, soms nog zeg maar in archieven gaan kijken... of er nog iets anders is waar, waar je dan op zoek bent. Dus er zijn geen, voor zover ik weet, en ik werk al heel vrij lang als specialist... zijn er geen restricties in wat nee. Ja, want anders kan je iemand niet helpen. En net wat u al eerder zei, het is gewoon vaak voor, voor, de, voor de patiënt lijkt het helemaal niet met elkaar te maken hebben. En bijvoorbeeld, sommige mensen kunnen zeggen, ja, bijvoorbeeld, als ik een psychische ziekte heb gehad of een zelfmoordpoging, ja, dat wil ik liever niet. Niet uh, dat, dat mijn kano wordt, het weet. Ja, dat kan je volgens mij wel zeggen aan een huisarts. Maar als hij dat doorgeeft, volgens mij is hij is hij niet strafbaar. Want het is gewoon de ene medicus naar de andere medicus. Ja, en je kunt als patiënt vaak niet inschatten... wat voor nee. de specialist handig is om te weten, natuurlijk. Nee. Want uh, waar ben je in gespecialiseerd? Interne. Oh, ja. Internist. Oké, okay. want dan, dan uh, uh, in principe hoef jij niet te weten... of iemand ooit een ingegroeide teennagel heeft gehad ja wel, wil ik wel weten ja precies ja zie je ja maar en natuurlijk ook als ik ooit medicijnen heb gehad voor heel iets anders of daar over gevoelig ja. voor ben of juist niet of uh, is altijd ja. wel handig ja. nee er zijn vaak veel meer dingen die samenhangen en daar heeft de patiënt vaak helemaal geen wenk van nee nou, super. Ik kan hem meteen afvinken. Dankjewel, Jennifer. Kan ik, ik, kan, ik kan nog wel even iets zeggen over albino's. Yeah. Albi ja, mensen hebben geen rode ogen. Konijn, albino's, die hebben rode ogen. Oh. Mensen die albino's, uh, die hebben gewoon geen pigment in hun iris. Nou. En dan hebben ze een beetje bleekblauwe ogen. Ja, bleke, bijna witte ogen. Maar rode ogen, ja... Die, je ziet wel dat als, je goed, als hun pupillen wat uh, uh, geopend zijn... dan zie je heel erg de achterkant en dat ziet er heel rood uit. Dus... Dat kan die meneer als rood zien, maar hun oogwit is gewoon wit. En zeg maar de iris, hè, dat, dat wat de kleur geeft aan je oog... Mm -hmm. dat is dus eigenlijk bleek en daardoor vaak ook wat doorschijnend. Nou, en dan zie je de achterkant, dus de retina. Hoe heet dat? Ik weet niet hoe dat in leek de taal is. Ik ook niet. De achterkant niet. van het oog. Ja, achterkant. achterkant, ja, dat klinkt heel ja, leuk. Dus, dus ja. rode, rode ogen... Um, um, als je goed naar de mensen kijkt, hebben ze geen echt rood. Ze hebben gewoon bleke, bleke ogen. En je kan wel er goed doorheen kijken. En dat kan wat rood oplichten. En zeker bij, um, uh, zeg maar, foto's. Ja. Wij, een heleboel mensen hebben al, uh, als je lichte ogen hebt, heb je sneller rode ogen dan als je donkere ah, ja. ogen hebt. Ja. Dus dat heeft allemaal te maken met het doorschijnen van, van zeg maar, de voorkant van, van het oog. Ja. Nou, super, Jennifer. Dank je wel. Graag gedaan. Okay. En een goede nacht nog. Daag. Ja, dag. 0800 1121 frans Hallo. Hallo. Hoi. Ik uh, zou wel eens willen weten... wie er elke keer op het... op het ons zalige idee komt... om onze minister-president Rutte... Ja. als hij op buitenlandreis is... zulke krankzinnige cadeautjes mee te geven. Want <laughs> de laatste keer moest hij... <laughs> Sorry, wat moest die? De president van Venezuela. Ja. Nou, het was niet om aan te zien, vond ik. En ik vond ook dat uh, de Nederlandse delegatie er ook heel erg bedremmeld. de teutel bij stond te kijken. toen ze het uh, cadeautje overhandigden. En die uh, minister-president, uh, of de president van Venezuela. Die keek er ook naar, die had het in zijn handen. Wat moet ik hiermee? Wat maken. was het dan? Wat lief? Wat was het dan? Een kaasgaafje. <laughs> Echt een klein kaasgaafje, zoals uh, ja, jij en ik dat uh, wel eens gebruiken. <laughs> niet erover. Maar dus, er, er nee, zat dan ook een goudse kaas bij, neem ik aan. Er zat helemaal niks bij. Nee, er zat er niet een, of een edammetje. Zat er geen nee-dammetje bij komen nou, met een kaasgaf in Venezuela? Ik... Ja, precies. En dan zou je, als ze de kaas bij hadden gaan... zou je tenminste een vrachtwagenkaas verwachten uh, of zo. <laughs> met allerlei soorten kaas. Ja, of twee van die kaasdragers die dan zo aankomen, net als in, uh, in Alkmaar. Ja, nou, zeg maar. ja. En, en, en dan nog uh, een man <laughs> tulpenvol draagt aan. Eh? En een klompen, klompendansje. Nee, dat, maar die sowieso je hebt gewoon ik het althans pas en meerdere mensen ik, ik voor mij ik, je hebt gewoon uh, vervangende schaamte als je daar naar zit te kijken of heb uh, je uh, uh, uh, uh, uh, uh. ik had het niet meegekregen Frans sorry maar oh. ik, zie nu, ik zie echt voor me inderdaad dat je dat je in Venezuela naar een kaasgaaf staat te kijken dat je oh, natuurlijk ja en dat gebeurt dan niet in besloten gezelschap dat er zit ook publiek bij uh, en, die, en die ziet dus... De, de -schuif. Nederlandse schaaf, ja. Je ziet dat ding overhandigen... aan die andere grote keel van... <laughs> en die staat daar... met dat ding in zijn handen te draaien. Ik weet niet wat het is. Dan wordt er dat keurig uitgelegd. Ja, je, je hebt goed? wel het ijs gebroken. Wat was dit? Dit is een case shape Volgens mij bevestigt het stukje Nederlandse krenterigheid er zo all over the world. Nou ja, we moeten wel bezuinigen. Laten we dat dan in ieder geval toejuichen. Dat, want als die, als die weer met manden vol met uh, zouten drop komt, dan gaan we weer piepen dat hij te veel uitgeeft aan drop. Dus, um, ja, dat is ook zo, ja. Maar de kneuterigheid valt me elke keer weer op bij dat soort dingen. Ja. En denk, ik, waarom, waarom moet dat nou? Wie, wie verzint dat? Wat dat verzint, minister ja, maar dat wil ik en... u ook heel graag weten, want ongetwijfeld is dat gewoon een functie. De uh, relatiegeschenkdeskundige zit het van het. PR -team het uh... achter. Ja, team achter. Er zit natuurlijk een PR-team achter. Ja. Of een commissie, of weet ik veel wat. Die dat soort zaken voor buitenlandse zaken. Uh... Ja. Uh, ja, buitenlandbelangen, de afdeling, uh, de, de afdeling public <laughs> relations van buitenlandbelangen... van de geschenkartikelen uh, die... Uh, ja, maar wie, ja. ja, maar wie? Hoe gaat dat? Ik bedoel, dat zijn best wel leukere dingen te verzinnen. Nou ja, maar, nou, ik zit het, eigenlijk, Frans, zit ik er nu even over na te denken. Je hebt wel meteen een gesprek. Ja, het uh, loopt ook alleen denk ik, heel snel dood. Wat is nou, dit? Ja, dit is een kaasschaaf. Ja, maar wat is dat? Nou, dat gebruiken wij om plakjes kaas mee van de kaas af te schaven. Oh ja. Goh, ja, maar dan kun, je nou. dan kun je met de aardappelschilmesje ook doen natuurlijk. Nee, wie er nou die... kaas met een aardappelschilmesje? Als je, wat cryptisch, als je wat cryptische voorwerpen meeneemt, dan heb je altijd prijs. Maar ja. volgens mij heb je meteen een gesprek om je te verdedigen... dat je met zoiets lulligs aan komt zetten. Maar ja, hij had misschien de vorige keer... had hij waarschijnlijk al een, uh, een porseleinen molentje... en, een, uh, en inderdaad een uh, zak tulpenbollen. <lacht> en op een gegeven moment is ook je inspiratie op. Dan denk je, ja, moeten we nu weer... Lopen we eventjes... Uh, ja, dat, dat is, dat is zo waar halen specifiek. ze dat? Waar halen ze zo'n ding? Hebben ze die op voorraad? Met voor, uh... blokken waarschijnlijk, hè? Denk je? Ja, natuurlijk. Dus dat, dat, dat uh, Mark Rutte nog zo even zegt. Oh, ik moet nog even naar de blokker een relatiegeschenkje meenemen. Ach, Sorry. kijk, de kaasgave in de aanbieding. <laughs> <laughs> dat is en had tevoren de opdracht weer gekregen, niet duurder dan 5 euro. Oh ja, precies, en een gedichtje erbij. <laughs> De volgende keer in een surprise verpakt. 0801121. Wie bedenkt dat? Wie gaat erover? Ik ben wel benieuwd. Dankjewel, hè? Oké, okay, alstublieft. Goeiedag nog. Dag. Kaasgaaf. Mark. Hallo. Hallo. Wie bedenkt voor jou dat je een kaasgaaf mee moet nemen naar Nee, je bent niet Mark Rutte of wel? Zou ik mooi nee, vinden. Nee, nee. Zou ik toch leuk vinden? Gesprek met de minister-president om elf over half drie op. Uh, vrijdagochtend. En dat we het dan alleen maar over die kaasgraaf hebben. Ja, ik zou het mooi vinden, maar daar belde je niet over. Wat kan ik voor je doen? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik belde over die, die Braziliaanse, uh, dat rare geluidje van... ik verstond een zeeman die door de ruit ging. Maar dit even terzijde. Hoi, oui, dat, dat. geluidje, alsof je met de zeemleer over de, over de ramen... Uh, ja, ja. Krijgt. Ja. ja. Ja. ja, dat hoor je in, in Brazilië heel veel. Ah. En dat is eigenlijk wat, wat ze in Nederland noemen... een zo'n rommelpot of voekenpot Oh, eerlijk? Denk ik. ik heb de... het, kun je het geluidje nog eens laten horen, mevrouw Schilper? Nee, ik heb het helaas niet in mijn archief staan. Dan, dan, moet, ik, dan moet ik nog eventjes <laughs> moet ik Martin weer terugbellen... om het te reproduceren, maar dat... Uh... Maar het was iets van twiep, twiep, twiep, twiep, twiep, twiep Ja, dat twiep. maakt zo gelijk. Weet je wel, dat is zo een of ander, een of ander uh, uh, samba. Ja, het bij de samba muziek, Cueca noemen ze dat in uh, Brazilië. Oh. En dat is zo'n stokje wat, wat op een velletje zit. En dan gaan ze met de hand langs het stokje omhoog en omlaag. En dan maakt dat een bepaald zo'n quietsend geluid. En dan Zo gluit, ja. zoiets. Nou, dat ja? was het vast. Ja, dat koekoekoekoek, koek, koek, koek. dat klinkt bekend. Ja, nee, geen koekoek, koek, hè? Nee, nee meer koekoek. Koek. Beetje meer dat. Ja, zo ja. Ja. Goed, ja. nou, en, en dus hoe een, noemen een, ze hem? Een, want even... om een pot. Oh, Ja, ik noem het gewoon een voekenpot, dan zijn we lekker snel klaar. Dat is ook zo. Maar heb je vast wel een Braziliaans plaatje bij, toch? Terwijl nou, van. Ik zit net te kijken, vast... want we hebben, we hebben alles opgeschoond net. En oh. het staat, ja, het, we hebben de mapjes opgeschoond en het staat nu niet meer onder het mapje Braziliaans. En ook niet onder het mapje um, uh, Salsa. Dus dan moet ik uh, zoeken op uh, Zuid-Amerika. Zambak kan ook, Zamba kan ook. Ja, maar daar staat het dus niet meer in. Hey. Dat is een beetje lastig. Maar ik zag net iets Echt? voorbij komen dat ik dacht, oh is er, een, mensen op de chat, wat zeiden jullie ook weer? Want anders moet ik helemaal naar boven. Die zitten niet op te letten, zitten met elkaar te chatten. Want die, ik, kwam, ik kwam, zag net een. een uh, dat ik dacht: oh, leuk, dat zou leuk zijn om die weer eens te draaien. Oh, de Lambada, daar schijnt het in te zitten. Oh ja, zullen we dat doen? Nou, ik, dat moet ik eigenlijk niet vragen. Ik doe het toch gewoon. Je hebt toch niet al op de tafel staan, hè? Oh, nee, dat bewaren we nog niet. Nee, even. nee dat zit, ik ben een keurige Radio 1-presentatrice. Ik blijf gewoon zitten, me ja, voorbereiden vroeg. inhoudelijk. Uh, op, het, uh, op de rest van het programma. Nee. Alright. Dankjewel, hè, Mark. Oké. Okay. En uh, tot de Thank volgende you. keer. Dag. Dat is oh, hoi. de voeken dat die toch weer ter sprake zou komen. Hè. Zo, uh, eind november op Radio 1. Weer wat geleerd. De lambada is dit. Dankjewel, Ellie. Die stuurt mij namelijk net per mail een foto van de kaasgaaf En inderdaad, ik word er van alle kanten op geweest. Het spijt me, ik had het helemaal gemist. Maar dat het Willem-Alexander en Maxima waren die met de kaasschaaf aankwamen zetten. Dan komen we meteen ook natuurlijk bij een ander bureau... dat die relatiegeschenken regelt. Want het is natuurlijk de afdeling relatiegeschenken van het Koninklijk Huis. En niet van het kabinet. Maar in ieder geval de kaasgaaf Waar de president van Venezuela inderdaad iets wat verbaasd naar kijkt. Daar staat, uh, uh, onze koning staat daar toch wel heel blij en trots glunderend naar te kijken. En Maxima, die kijkt daarnaar met zo'n blik van... Ja, ik heb er ook even aan moeten wennen, maar ik weet inmiddels hoe die werkt. En ik schaaf al bijna nooit meer plakjes van mijn duim. Dat, alsof ze dat, dus je hebt wel meteen inderdaad een goed gesprek. En die jurk van Maxima is ook prachtig. Anneke, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ja, mijn vraag is niet zo leuk. Als die niet van oh. elkaar gaat... Hé, maar ja, nu zitten we eraan vast, want ik heb je nu al aan de lijn. Ja, ja geweldig. Ja. Nee, ik, uh, weet je, ja. ik hergebruik uh, glazen potten vaak. Oh. Maar tegenwoordig is het bijna onmogelijk om alle etiketten en lijmresten eraf nou. te krijgen. Ja. Dus ik vroeg, en ook van de deksels, daar zitten vaak ook etiketten op. En uh, dan is het leuk als je dat er wel af kan krijgen. Dus ik vroeg of iemand een tip had hoe je dat... Uh, kan verwijderen of er een of ander oplosmiddel is of zo. Oh, maar dan wil je dan niet, uh, wil je, want je kunt natuurlijk gewoon een stickerverwijderaar kopen. Je wat? Oh, <laughs> ja, sticker stickerverwijderaar. Oh, is dat ook een product? Ja, maar dat je, is je hebt mij het mij dan tot nu toe ontgaan. Ik, ik het is mij laatst opgevallen dat je voor de raarste dingen kun je een een een, een prutteltje een spulletje kopen. Dus ja, ja. dat is. Uh, maar stikken ja, dat is dat dat zit wel. Als is wel gewoon in het normale assortiment uh, volgens mij ook. Ja. Maar, uh, maar dat is wel echt smerig spul. Zeker. Ja. ja. Dat, ja, dat, uh... Dus, uh, en met heet, maar met heet water gaat niet, nee, hè? Het gaat niet. Nee, het blijft gewoon zitten. Nee. soms blijft het zelfs nog plakken ook. Ja, dat maar dat is dus een nieuwe handen. lijm. Want vroeger kon je wel met, uh, kon je gewoon met heet water. Dan zette je het gewoon een nachtje in de gootsteen met, wat, uh, met ja. een beetje... Een beetje zeepsop en ja. dat wel voor elkaar. Ja. ja, dat lukt niet meer. Dus uh, vandaar mijn vraag. Dat, dat iemand misschien een slimme tip heeft. En wat doe je dan met die glazen potten allemaal? Nou, daar kan je nog andere dingen in stoppen. Ja. Maar ja, dan hoeven de etiketten er niet af. Nou, weet je, ik heb heel veel kruiden in mijn tuin staan... en die droog ik dan en dan heb ik leuke cadeautjes om mee te nemen. Oh, ja... Bijvoorbeeld. Oh ja. Weet je wat ook helemaal hip is? Nee. Dat is misschien wel een goede tip voor de mensen... die nog iets moeten hebben met Sint-Klaas. Of, uh, of, of andere... of uh, Kerst natuurlijk, want ja. Sint-Klaas regelt dat natuurlijk zelf. Ja. Maar voor als je hulp Sint-Klaas bent... is het ook heel leuk... Ja. dat je alle ingrediënten van de pepernoten... doe je in een mooie glazen pot. Ja. Zo in, in laagjes. Ziet er ja. heel leuk uit. Ja. En dan over de deksel een uh, stukje stof. Kan gewoon van een oud t-shirt of zo... En daar dan een elastiekje om. En het ziet er heel gezellig uit. Ja, ja. En dan kunnen mensen thuis uh, pepernoten bakken. Of met de kerst kun je er bijvoorbeeld koekjes of uh, cake of. Uh... Ja, ja. Ja, dat ja, uh, uh, klinkt leuk. Ik vind, ik, uh, iemand kreeg het laatst van iemand anders. Ik dacht, wat is ook een leuk cadeautje. Uh -huh. En vaak heb je ook wel van alles in huis. Ja, ja, uh, ja. Uh, uh. Goed, het nou natuurlijk dat is sowieso leuk om surprises en zo te maken. Is uh, uh, ja, nou ja, ik ben er geen fan van, maar ja, uh, yeah, mensen vinden het. Maar inderdaad, uh, als je dat wil maken, dan is het wel leuk als je dat, dat er niet een etiket met dopperten nog ja. op zit, dus dat ja. je dat er op een of andere manier afkrijgt. 0800 1121, ik doe mijn best, Anneke. Dank je wel, een fijne nacht. Goeiedag. Hé, Anneke, ja, ik vond het best een leuke vraag. <laughs> Doeg. Ja, ik vond die kaasschaaf leuk. Ja, daar Piet, komt niemand meer over Ik dat impliciet omdat ze willen dat ze gaan bezuinigen. Of zo? Ja, dat doen ze al met de kaasschaaf. Maar er impliciet. gaat nooit antwoord op komen. Wie, wie bedenkt die kaasschaaf? Nou ja, 0800 okay. 1121. Dat zal een ambtenaar zijn. Ja, ja een, de kaasschaaf ambtenaar. Goed. <lacht> Dag. <lacht> Hoi. Corine Versloot, goeienacht. Dag, hallo. hallo. Um, ik, heb, ik bel voor een vraag, maar ik heb al een antwoord. Oh jee. Voor de voor sticker. Ja, mooi. Uh, ja. De stopper heel, uh, heel sterk uh, platband erop duwen. Ja. Omdat we dan weer aftrekken. Ja? En dan net zo lang totdat uh, de lijmresten weg zijn. Oh ja. Nou kijk, dat zijn trucjes. Dat, uh, dat ja, kan Anneke dus proberen. Ja, daarmee kan je ook... Uh, als je lelie van een lelie stuifmeel op je, je kleding oh. hebt, krijg je er ook alles mee weg. Ja, dat, nou, dat, ik wist ook nog niet dat dat een landelijk probleem was. Dat heb ik ook toevallig onlangs geleerd. Stuifmeel ja. van een lelie, dat is geel en dat gaat op je kleren zitten. Ja, ja, ja. Uh, gewoon plakband erop en erop en eraf en je haalt alles weg. 0800 112 hartstikke goed, Corine. Wat nee, had je ik, nog had ja. ik, ik had een vraag. Ja. Naar aanleiding van die albino's, want ik heb een witte kat. Ja. En die heeft een blauw oog. Ja. En Eén. die heeft inderdaad dat rode schijnsel. Maar ze heeft ook een groen oog. Ja. Dus dat mijn schijnt vaak is... voor te komen bij witte katten. Ja. ja, van zijn er ook halve abino's? Dan? <laughs> nee, maar, <laughs> nee. ja, maar dat is een andere kwestie. Ja. Dat is een andere kwestie. Maar omdat ze zei: van, nou ja, dan zit daar rood schijnsel in. Ja, dat heeft ze daarin. Maar een witte kat hoeft sowieso überhaupt niet meteen een albino-kat te zijn, toch? Want er kan ergens nog wel een zwart plekje of een grijs plekje hebben. Of een, uh... Nee, ze is helemaal wit. Oh. Maar dus één blauw oog en ja. één groen oog. Ja. Maar, maar, dat, maar dat... ik hoor net van Jennifer, ik wist dat zelf niet, maar dat, uh, dat, het, bij, dat het vooral gebrek dus aan de kleur, dus dat het dan. Stel dat hij wel blauwe ogen zou hebben, dan zou hij dus gewoon wel blauwe ogen hebben, maar dan heel licht. Dus in dit geval zijn ze dan wat lichter blauw en groen, of niet? Ja, nou, het is heel licht blauw. Ja. En die pil staat ook altijd wijder dan die groene. Oh. En uh, ze is ook heel klein, maar ik weet niet of dat er wat mee te maken heeft. Maar ze, ze ziet alles. Ja. En ze hoort ook alles, dus ze is niet doof of zo. Wat je ook wel eens hoort, maar... Hmm. Ja, dat trikkende me, die vraag van, van, nou ja, inderdaad. Ja, hoe zit dat? Een halve Abino, bestaat dat? 0800-1121, zeg bedankt hè? Joep! Doeg! Ja. Hanna, Hanna Schotter, goeienacht. Ja, goeienacht. Zeg het eens. Ik wil, um, niet over, de, over dat stickergedoe, uh, oh. maar toevallig schoot het me wel net te binnen. Ja. En dat is uh, in de biotech zetten, gaat ook heel goed. Oh, ja, biotex is ook voor een hoop dingen goed, hè? Ja, ja het oh. gaat echt heel goed. Oké. Okay. Nou, ik zet even op. Maar waar bij. ik eigenlijk voor belde, dat is... Um, over dat, dat geluidje... Ja. Dat is geen voekenpot. Oh. Ik heb ja. jaren met een voekenpot gelopen. Ja. En uh, met Sint Maarten deden we dat vroeger. Ja. Maar uh, nee, hoor, het is geen voekenpot. Hm. Maar heb je dan niet nog verschillende voekenpotten? Nou ja... Je neemt een blik en, en wij haalden dan een varkensblaas. Ja. Die spannen we eroverheen. Ja. En dan een gaatje inprikken en een stokje erdoor. En als je dat stokje dan op en neer beweegt, dan maakt hij zo'n uh, beetje ritmisch geluid, zeg maar. Ja. Maar waar ik aan zat te denken bij dat geluidje, dat omdat het meer dat wow-wa is. Ja. Dat is een, een uh, dan gebruiken ze een talkbox of een voicebox. Ja. En dat is een heel klein Ja. ja. En daar zit geen luidsprekerkonus in, maar een slang zit eraan. En die houden ze dan in hun mond. En dan de mond dicht bij de microfoon. En dan krijg je met de mond meer open en dicht. doen krijg je dat geluid. Oh. En uh, een van de eerste platen van Peter Frampton... Uh, daar, daar kun je het op horen... Ja. En in de begeleiding bent van Amy Winehouse, die toetsenist, die gebruikte dat ook. Echt die had waar? ook zo'n slang in zijn mond. Oh. Nou, is het morgen alle conservatoria overspoeld met uh, mensen die dat willen gaan uh, bespelen? Ja, nou, op internet zijn er zelfs schemaatjes te vinden hoe je dat zelf kan maken. Ja, ja. nou, leuk. Nou, en uh, zou, zou het in Show Me the Way van Peter Frampton zitten? Show me the way. Ik, dacht ja, ik het moet wel. niet gaan zingen, ja, want het wel. is wel nooit herkenbaar voor niemand. Ga ja. ik die zo even draaien naar drieën? Je gebruikt je mond eigenlijk als, uh, als klankkast. Ja, wat... Net zoals je bij een mondharpje ja. doet. Alleen dan via die slang komt het geluid van dat kleine versterkertje... waar je dan de gitaar of de toets uh, op aansluit. Oké, okay. hartstikke goed, Hannah. dankjewel. Oké. Okay. En een nacht nog. Ook zo. Oh, Hannah? Ja? Hoe, hoe ken jij dat instrument? Um, nou, door Amy Winehouse. Oh. Daar was ik echt helemaal, helemaal gek van. En ik zag die toetsen eerst met die slang in de mond. Ik dacht, wat doet die man nou? <laughs> ja. En toen ben ik dat helemaal uit gaan zoeken. En zo doen Grappig. Nou, dankjewel voor de informatie. Oké. Okay. Goeienacht. Ehm um, Dus even kijken. Um, meneer of mevrouw van Sletering. Ja, goeiedag. Hallo. Hallo, ik had het antwoord op de sticker verwijderen van de glazen potjes. Ah, tip, ja. Ja, mijn, mijn vrouw die bewaart dat ook altijd en wij doen het gewoon in de vaatwasser. Ah oh ja, met een lekker agressief vaatwasblokje erbij. Ja hoor, geen probleem, dat zetten er zo vanaf. Maar dan moet je niet vergeten om af en toe even het afvoerputje van de vaatwasser goed uit te schrapen. Ja, meestal krult het wel op en dan blijft het wel liggen. Hé, hey, wat goed. En wat doet jouw vrouw dan met die, uh, met die glazen potten? Ja, die doet er ook van alles mee. Oh. Ja, nou dat kan. Hartstikke goed, dankjewel. Oké. Okay. Goedendag. Doe, doei. Alex. Goedendag. Goedendag. Ik uh, had een vraagje. Ik uh, vroeg me af, uh, onlangs uh, was de onafhankelijkheid van uh, Suriname. Ja. En ik uh, vroeg me eigenlijk af waarom dat uh, hier in Nederland niet gevierd werd. Oh. Ja, we kunnen toch niet overal de onafhankelijkheid van gaan vieren? Nou ja, aangezien wij een uh, speciale band uh, hadden met uh, Suriname... zou je denken dat um, misschien hier de, de vlag ook uh, um, uit zou gaan hangen. Ik denk ja, maar dat zou ook een beetje onvriendelijk zijn. Jee, wat zijn we blij dat ze niet meer afhankelijk van ons zijn. Ja, ja. Ja, maar bedoel, is, het, is het dan niet een beetje gek dat zij wel die, dat jee mogen zeggen? Nee, zijn zij denken, jee, we kunnen voor onszelf zorgen. Maar ja, nou ja, misschien wel. Nou, ja, het is helemaal niet gek bedacht. 0800-1121, ja. Nou, wat zouden we moeten doen dan? De vlag uit. Ja, ik bedoel, ik, ik, ik zou juist denken dat het bijvoorbeeld door de partij aangegrepen zou worden. Ja, oh ja, op die tot, manier. het feestmoment. ja. Nou ja, wie weet breng jij ze nu op een idee. 0801121. Dankjewel Alex. Doeg. Hoi, goedendag nog. Zo dadelijk zijn we er weer met vragen en antwoorden. Mocht je een antwoord hebben, bel dan even. We Zijn van harte welkom 0801121. Nachtzuster. Een programma van Max.